De blauwe zaden Matt Melden en zijn vriend Stevens zijn naar Brazilië gereisd om een geheim te ontsluieren dat ze op het spoor zijn gekomen door de vondst van een aantal mysterieuze blauwe zaden. Terwijl de archeoloog professor Marcus probeert de zaden te laten ontkiemen, dringen Matt en Stevens door tot de blauwe ruïnes, waar ze een onbekende energiebron ontdekken. Hun oude vijand van Sommeren verrast hen en sluit hen op, maar ze weten zich te bevrijden met behulp van de overloper Reiter. Terwijl ze een krijgsplan bedenken bij hun contactman Pereira, worden zij overvallen door de Braziliaanse politie. Politie! Een overval! In al die tijd dat ik hier woon nog niet meegemaakt ja, Vlug, vlug, asbakken leeg Projector weg En die glazen Dat is om ons te doen natuurlijk Ja, ze mogen jullie niet zien Kom er nog uit van zou dat de strek van verzonnen zijn? Dan is het er wel vlug bij Ik heb jullie gewaarschuwd Of heb jij misschien? Vlug, vlug, huh? sfeer hem door de achterdeur Ik hoop dat ze het huis niet omzeild hebben Doe open Op moeten we de deur intrappen? Wie is daar? Vlug, schiet op Ik hou ze wel in de gaten Politie, doe open op dit onzalige uur. En mocht mij wat overkomen, ga naar Fernandez. Hij zal jullie verder helpen. Dank je, Pereira. sterkte. Het was mijn Niet doen. Niet doen. Ik kom er lang. De Blauwe Zaden. Door Paul van Herk. Bewerking Tom van Beek. Zien. Ja, ja, ze hebben hem meegenomen. Laten we maken dat we hier uit de buurt komen. Nou, weet jij waarheen dan? Geen flauwe notie. Zeg, waar is die reiter eigenlijk? Oh, hij was de eerste die vluchtte. Ik heb hem niet gezien waar hij heen gegaan is. Voor mij zien we hem nooit meer terug. Vertrouwen voor Gisent. Ja. Ja. Reiter weg, Perea opgepakt. Op die manier komt er niks van ons plan. Tenminste niet van het eerste deel. En het de tweede deel? Hoe denk je hier dat land uit te komen als ze ons zoeken? Nou, wie zegt dat ze ons zoeken? Zijn we zo klaar als een klontje. Waarom zouden dus ze anders uitgerekend vannacht bij Pereira binnenvallen? Ja. Als het niet om ons te doen was. De vraag is nu, waar moeten we heen? We kunnen niet de hele nacht op straat blijven lopen, want we niet willen opvallen. Pereira heeft gezegd, ga naar Fernandes. Nou, die anskikker. Wat hebben we daar nou? Hm, jij houdt niet zo van hem, hè? Nou, als we hem gelegen had, dan waren we met z'n allen gesmoord in die oven van die Duitsers. Het zou best eens kunnen dat ook hij niet helemaal is wat hij schijnt. Heb je gezien hoe hij met dat oude vliegtuig ging? Hoe hij navigeert, hoe je de weg wist boven de jungle? Het kan iedere knutsel hij, als hij me lang genoeg volgt. Ah, Geen politie in ieder geval. Wacht maar. Wat niet is, kan nog komen. Zullen we proberen een auto aan te houden? Of een taxi? Een taxi is veel te gevaarlijk. Als ons signalement verspreid is, levert de chauffeur ons af bij het eerste politiebureau. Ja, een particuliere wagen dan. Ah, jij dacht dat die juichend voor ons zou stoppen op dit uur van de nacht. We hebben onze wapens nog. Zeg, hé. Hey, hé, hey, wat ben jij van plan? Ben jij er een wild west van maken soms? Pas op! We moeten hier weg zien te komen. Ik wagen erop. De volgende wagen. Uh, waar wou je dan naartoe? Als het ons lukt de rivier te vinden, dan vinden we ook de lozen van Andes. Doen jullie mee? Ik weet voorlopig iets verstandigers. Voor In de schaduw jullie. Er komt erin. er een. Desperado! Voorzitter Stevens, stiemels herrijkt als een gegeven. Glijf... Stil, idioot! Verzijdt er stiemels herrijkt, hoor. Wat Het spijt me, meneer. We willen even van uw wagen gebruik maken. Handel omhoog. Heeft je niet verstaan, man? Die mensen spreken hier Portugees, weet je nog wel. <totstut> Ik denk dat het een overval is. Ja, wat is het anders? Zo, oh. oh. dat is voor elkaar. Ja, ja. Schuif oh. hem op de achterbank en dan er van de rug. So. Kijk een belangstelling. Rij je, Daar komt de politie! Uit de stad. Zouden jullie niet eh, dankjewel zeggen? Uh, uh, uh, uh. Hoe heb ik die politiepatrouille afgeschrikt in een stad die ik niet eens ken? Misschien daarom, ja. Uh, het blijft is... niet, Steven. We hebben geluk gehad, dat is alles. Dat weet je heel goed. Hoe is het met onze passagier? Uh, hebben jullie hem stevig gebonden? Als een worst. Zeg, waar zijn we eigenlijk? Weet je zeker dat je goed gaat? Uh, ik dacht het wel. Ja, geloof ook dat ik het hier herken. Dat is de weg langs de rivier in noordelijke richting... Als ik me niet vergis, moeten we dadelijk bij de loods van Fernandes zijn. Ja, ik geloof waarachtig dat je gelijk hebt. Zeg, is dat het niet? Ja, als hij nog maar thuis is. Misschien hebben we nog meer geluk vannacht. Hier is het. Is de kust vrij, denk je? Geen levende ziel in de hele omtrek. Ja, waar heb ik je dat meer horen zeggen? Waar laten we die auto in die vent? Nou, die vent kunnen we kies bij. Maar de wagen hebben we misschien nog nodig. Ja, jij kan die kiel toch moeilijk op straat zetten? Dan hebben we in een mum van tijd weer de politie achter ons aan. Zeg laten we hem stall in de loods van Fernandes. Ja, die waren dan. Goed zo. Ik stap alleen maar uit. Waar staat het oude karkas? Nou, het heeft ons toch maar mooi hierheen gebracht. Kom mee. Zijn huis was achter op het erf, hè? Nou, als hij thuis is, zal hij zo langzamerhand wel wakker zijn, me zo. Oh, ik merk er niets van. Hm. Daar. Nou, Brandt geen licht. Niets. Probeer je het nog eens? We hebben de huizen hier ook geen fatsoenlijke bellen. Ik denk dat het geluk ons in de steek gelaten heeft. Hij is er niet. Ja, je kan niet alles... Hebben. Ja, wat doen we? Wacht, hè. We zijn er net langs een kroeg gereden die oh. nog open was. Zou me niets verwonderen als hij daar zat. Een kroeg? Niks gezien. Nog geen 200 meter hier vandaan. Ja, het spijt me. Hoor. Voor kroeg hebben we altijd een ontzettend fijne neus gehad. Nee, ja, goed. Zal <laughs> dat wat wagen? Ga jij alleen. Wat? Met z'n drieën vallen we te veel op. Drie vreemden op dit uur van de nacht in een vreemde kroeg in een voorstad. He, die de taal niet kennen. Hé, hey, melden! Vergeet niet Portugees te praten als je naar nou Fernandes gaat. Ja, jij ja. maakt ik overal een spelletje van. Ga jij lopen met? Dan halen wij de wagen weer tevoorschijn. We wachten op je voor die kroeg. Als er onraad is, kunnen we snel wegwezen. Oké, okay, probeer het maar. <truimert> Idee van Frank. Hij dacht wel dat hij hier zou zitten. <laughs> nou, waar moet een mens anders heen in deze wereld? Hè? Waar zijn de anderen? Frank en Steven staan buiten met een uh, geleende auto. Reuters hebben kwijtgeraakt en Pereira is gearresteerd. Dat weet u. Hoe weet je dat? Wat je net kwam vertellen. Het is nog geen kwartier geleden gebeurd. Ah, we hebben zo onze eigen informatiedienst hier. post zeg maar. Hè? En ik weet nog meer. Ze zit achter jullie, Jan. Ze kwam ook geloof de hele stad uit. Ze is hier al geweest? Ja. Ze wisten natuurlijk dat jullie met mij gevlogen hebben. Dus ze hebben Jan gevraagd. Ja. En wat heb je gezegd? Niks. Niks? Nee. Niks. Ik heb me van de domme gehouden. Het is altijd beter in dit land om wat niets te weten. Wat wil je drinken? Niks. Ik wil. Ik, ik zou toch maar wat nemen. De mensen zouden er eens kunnen denken dat er hier midden in de nacht een vreemdeling komt binnenstad, alleen met van anders te fluisteren. Miguel. Bestel jij maar wat voor me. Ik spreek geen Portugees. Oké. Okay. Miguel, una guardante. Wat is dat? Een so, soort ik heb eens gehoord dat de politie hier niet te zachtzinnig met mensen omgaat. Huh? Uh, oh, nee. En toch heb je glashard kinderen ergens om te weten. Ja. Gracias. Uh, is dat Portugees? <laughs> Wat doet hij naartoe? Uh, weet je van Anders, ik heb steeds het gevoel dat jij niet bent waarvoor je speelt. Dat zielige en angstige gedoe van jou de laatste dagen, daar geloof ik ook nog wel minder in... De manier waarop jij vliegt, de manier waarop jij je talen spreekt... ...een uitzondering in deze katerijen overgelegd. Ja, dat heeft zo zijn voordeel om je onhandig en nutteloos voor te doen. Wie ben jij eigenlijk? Voor wie werk je? Ik ja. heb iets te maken met de verzetsbeweging hier. Zeg, hoe uh, vind jij die bal? Ik vroeg jij wat van anders. Ik, ik zou eerst maar eens een slokje nemen. Proost. Proost. <tie> oh, dat is straks ja, bewaard. Toch ziet het eruit als water, hè? Dus jij hoort bij een of andere verzetsgroep. Verzetsgroep, nooit van Robert. Zit me niet te belazeren van anders. Ik ben niet aan je te kijken. Ik kan beter weggaan. Eén telefoontje met de pop aan het dansen hier. Spijt me. Nelza, kan je aan doen? In de eerste plaats, nu je Pereira gearresteerd is... ben jij de enige levende in Rio Branco die we kennen? In de tweede plaats heeft Pereira ons vlak voor zijn arrestatie... gezegd dat we contact met jou moeten opnemen. En in de derde plaats willen we je vragen... kan je ons het land uitvliegen? Amerika? Onmogelijk. Alleen maar het land uit. Het is van het grootste belang dat we zo snel mogelijk teruggaan naar Amerika. En ik durf niet met een officieel lijntoestel. Waarom willen jullie wel? Dan kun je hier toch niets meer doen. Willen de Braziliaanse autoriteiten er niet... Maar ik ben bang dat er al gebeurd is. Hoe bedoel je dat? Op welke manier? Waar zijn die films die Frank gemaakt heeft? Nou, ik denk dat Frank... Wacht eens. Weet jij zeker dat de politie ze niet in handen gekregen heeft... bij die overval? Ze hebben ons al gezien. Fijn. Leinman, blokje om. Voor het geval waar gevolgd worden. Zeg, wat kwamen jullie daar nou aanrennen? Of de duivel hier op de hielen zat? Frank, de films. Ja, wat is er mee? Waar zijn ze? Heb je ze achtergelaten bij Pereira? Ah, nou wou ik je toch wijzer hebben. Gelukkig. Waar heb je ze? Hier, in mijn tas. Dat een goed journalist Bij de eerste de beste gelegenheid zijn materiaal achterlaat. Dus de politie zal er geen snippertje meer van vinden? Oh ja, als ze goed zoeken ontdekken ze natuurlijk wel... dat ik met het ontwikkelen van films bezig geweest ben. Yeah. Maar er ligt daar geen meter film meer Dat is tenminste één ding. Nou het volgende. Fernandes wil ons helpen het land uit te komen. Ja, pas maar op brokkenpiloot. Kom wel eens gevaarlijk worden. Heb ik gezegd dat ik jullie wil helpen? Jij zou ons in ieder geval de grens over kunnen brengen. Tje. en landen op een vliegveld in een ander land... Of voor die tijd al onderschept neergeschoten worden. Niks zo, daar zie ik niks in. Oh, zie je wel? Oh, toch eens even, je komt! Het enige is. Uh, ja? Ik zou jullie bijvoorbeeld in de buurt van Macapha af kunnen zetten. Als je van daaruit probeert met een lijnvlug weg te komen. Stevens, als het maar snel gebeurt. Ik kan het vannacht nog? Nou, dan moeten we wel opschieten. Ja, het is maar goed dat ik de hele avond besteed heb op aan het opknappen van mijn kist. Hij is weer piekfijn, hoor. Afgetankt en alles. En, ja, prima, prima. Ik vraag me nog steeds af, Fernandes. Wat? Nee, niks. Waarheen? Uh, ga hier maar linksaf. En dan de rivier volgen. Zeg, ja, wat doen we met die ruiten? Niks. Ik heb geen zin om hem te zoeken. En ik heb nog geen minder zin om hem mee te nemen naar Amerika. Je vertrouwt hem nog steeds voor geen cent, hè? Om je de waarheid te zeggen nee. Ja, maar zolang hij hier nog ergens rondloopt... Zeg, ben je niet bang dat hij ons zal verraden op de een of andere manier? Als we eenmaal het land uit zijn, wat zou hen ons dan nog kunnen doen? Ja, als we het land uit zijn! Hier links. Jullie zullen we moeten helpen duwen. Nou, daar zijn we zo langzamerhand wel aan gewend. Zeg. Dat is vreemd. Ik heb het idee dat er hier iemand geweest is. Klopt, wij. We hebben de auto in jouw hangar gestald. Oh, oh nee, dan zal dat geweest zijn. Nou, ben je vier met hem. Oude, trouwe kist. Ja, jongens. Kom op. Ja, weg. Ja, ja. Ja, Hoe ja. ja. zit het? Ja, kom op. Ja, prima. Politie! Gewoon doorgaan. Als het de monster te doen is, staan is nou toch te laat. Ja. Huh? Kom Gelukkig. Nog een klein duwtje. Ja, ja. Ja. Ja. ja. Zo, klaar voor de start. Zeg, hebben jullie allemaal je papieren bij je? Anders kan je het wel laten. Dan kom je vriend, vliegveld niet eens op. Alles in orde. Jij, Stevens? Ja. En dan maar hopen dat hun coördinatie niet altijd perfect is. Als ze ons element hebben doorgestuurd... Daar heb ik ook aan gedacht. Het Lijkt me beter dat jullie op valse papier reizen. Ja, ja, leuk idee. En hoe komen we daaraan, midden in de nacht? Nou, ik zal eens kijken wat nog heb liggen. Zullen jullie even wachten? Wat ga je doen? Uh, naar huis. Ik heb nog ergens een voorraadje voor het geval dat. Hé! Hm? Hey! Ik ben zo terug. Dat voelt maar niks dat je wegloopt. Ik lijkt wel of hij ons vertrek wil ophouden. Ah, jij ziet het overal spoken. Iemand moeten we toch vertrouwen? Ja, maar heeft hij daar aan de bar contact gehad met iemand? Opgebeld? Nee. Maar wie zegt ons dat hij thuis niet de telefoon pakt om? Nou, dan haak ik hem wel even achterna. Goed, goed, goed. Kijk wat hij uitvreet, ja, hè? Uitzeker, dan blijf hier wel wachten. En hey, kijk uit. Ja, wat dacht je? Ik ben gewapend. Kun jij met zo'n vliegtuig omgaan? Het hm. is ook iets voorhistorisch, maar ja... Ik denk wel dat ik hem van de grond kan krijgen... Dan kunnen we in het ergste geval zijn kist uh, kapen. Lenen. Zeg, kijk daar eens. Wat trekt daar in het water? Waar? Ik zie niks in het donker. Daar, vlak aan de kant. Kan het een krokodil zijn? Zo dicht bij de stad? Lijkt me niet het. Het ziet er meer uit als... Een lijk of zoiets? Frank heeft gelijk, jij ziet overal sporen. Nee, nee, echt. Geef die lopdans. Nee. Voorzichtig. Daar! Het is zo'n lijk. Er zullen hier eens meer mensen verdwijnen en in de rivier gegooid worden. Het is me maar... een beetje te toevallig. Ik heb eens een hand. Wat, wat wil je doen? Kijk of ik erbij kan. Ze uit, we hebben nou al wat anders aan ons hoofd. Wat zijn jullie aan het doen? Zijn jullie liever die lantaren doen? Dit is nou geen tijd om krokodillen te vangen hoor! Nee zeg, we moeten maken dat we wegkomen. Er is ingebroken in mijn huis. Een heleboel boel opgehaald. Hebben jullie niks gemerkt toen je hier aankwam? Nee, niets. Alles was donker en zo te zien waren alle ramen en deuren stevig dicht. De deur was ingetrapt. Ah, politiemethode zou je zo zeggen. En? Ah. Was er wat weg? Nee, nee, nee, niet dat ik weet. Nou, hier, hier. hier. Papieren. Plak tijdens de reis de goede foto's er maar op. Ja, laten we nou opschieten. Ja? Heb jij dat gezien? Ja. Zet Wat drijft een lichaam? Komt dat niet meer voor hier? Nou, het zou inderdaad niet de eerste keer zijn, maar... Uh... Wat maar. Het is een vent. En ik geloof dat ik hem herken. Ik kan er net niet bij. Hier, hier is een haak. Ja. Hou hem aan de kant. Zet heb... oh, ja. hem bijna. Oh, is, ja. ja. En op. Ja. Ja. Heb je... Ja. Nou, heb ik gelijk of niet? Zeker, is bijna niet meer te herkennen. Toen zeven met kogels. Maar, maar... Maar dat is... Ja, ja, ja, ja, dat moet Pereira zijn. Wat heeft dat te betekenen? Wie kan dat gedaan hebben? Nog geen praten te gaan hebben, het sluit zich. Als we dat nu niet tussenuit gaan... dan nou, laten we dan maar meteen wegwezen. Een anders vooruit instappen, voor het te laat is.